Zes alpinisten waren vanochtend begonnen aan de beklimming van een berg van meer dan 4000 meter. Op 100 meter onder de top bleef een van hen achter omdat hij zich niet goed voelde. De anderen gingen door naar de top, maar toen ze weer aan de afdaling waren begonnen, ging het mis. Door nog onbekende oorzaak maakten ze een val van honderden meters. De achtergebleven klimmers sloegen alarm, maar hulpverleners konden niets meer doen voor de slachtoffers. De man die in 2010 op Prinsjesdag een vaccine ligt de de Medal of Freedom van president Bush. De hoogste onderscheiding voor Amerikaanse burgers. Andy Griffith was 86 jaar. Op Wimbledon heeft de Duitse Angelique Kerber zich geplaatst voor de halve finales. Kerber versloeg haar landgenoten Sabine Lissiki in drie sets. Het is voor Kerber de eerste keer dat ze de halve finale van een Grand Slam toernooi bereikt. Eerder plaatst de Amerikaanse Serena Williams zich ten koste van titelverdedigster Petra Kvitova. Voor Williams is het de achtste keer dat ze Wimbledon bij de laatste vier zit. De tour van Rabo renner Maarten Cialinghi is na de vierde dag al voorbij. Cialinghi brak bij een van de vele valpartijen van vandaag zijn linkerheup. Hij reed de rit nog wel uit. Na de etappe werd hij in het ziekenhuis onderzocht en toen bleek dat de tour voor hem voorbij was. Cialinghi wordt zo snel mogelijk naar Amersfoort overgebracht om daar te worden geopereerd. Bauke Mollema en Robert Geesink kwamen de dag ongezonden door. Het weer... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 Every day is an endless train, You got to ride it to the end of the line. Be a troubleshooter, blow the bad luck away, and you will make it to your station on time. And you'll find out, every trick you move know, on, and that there's only one way to get things done. You'll find out, the only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 of fortune and fame. Ik ben Sting out for number one. Bachman Turner Overdrive was dat. En die startte twee uur ZFM Jazz met vandaag veel filmmuziek. Want aangeschoven is Thijs Okkersen. Cineast, maar ook programmeur van de Filmclub hier in Zandvoort. Goedemorgen allemaal, ik kom een beetje vertellen over de filmclub en misschien nog over andere films die ergens draaien. De filmclub is weer gestart omdat het circus zijn nieuwe apparatuur heeft geïnstalleerd. Overal in Nederland zijn de projectoren vervangen, dus het celluloid is vervangen door digitale projectoren die dezelfde zo niet betere kwaliteit geven van het beeld. In het circus is daar nu een digitale projector waar een harde schijf in gaat, die vertoont dan de film. En je wordt helemaal geprogrammeerd door een computer. En de kwaliteit is fantastisch. En wij draaien dus ook weer met de filmclub. Alleen maar digitale films dus. En uh, we hebben de afgelopen maand uh, een aantal films gedraaid. Ik draai nog twee keer voor het zomerreces. Volgende week, uh, of de komende week, woensdag, draai ik Dr. Lazar. En Canadese kan deze film over een uh, allochtonen leraar uh, in een Franstalige klas. Die de plaats moet innemen van een lerares die zelfmoord heeft Gepleegd. Dus dat is nog wel een heftig onderwerp. En uh, die Frans-talige Canadese films hebben natuurlijk een heel erg Frans element. Hoewel ze altijd wat anders Frans spreken dan in Frankrijk. Maar het kan heel interessant zijn. Ik heb hem nog niet gezien. De film daarop, de allerlaatste film uh, in, die we in juli draaien... voordat we terugkomen in september... dat is een uh, comedie, die Exotic Hotel Marigold. Een typisch Engelse comedie waarin een aantal fantastische Engelse acteurs uh, meedoen de top van het Engelse firmament, namelijk Tom Wilkinson, Judy Dench, Maggie Smith, die tegenwoordig furoren maakt in Downtown Abbey. En uh, Penelope Wilton, van en, en nog een paar uh, ongelooflijke cast. En het gaat om een aantal wat excentrieke oude Engelsen die uh, een mooie vakantie willen hebben in India. Uh, in een hotel waarvan ze denken, nou dat is fantastisch, maar als ze aankomen is het een krot. En toch beleven ze een hele bijzondere vakantie. Het is tragicomisch, zoals ze alleen Engelsen kunnen maken. En het is een erg aardige film. Daarna uh, kom ik terug uh, met het programma van, uh, van september, daar wil ik vast nu op vooruit lopen, want we gaan een nummer van Marilyn Monroe draaien, omdat ik namelijk een film draai over Marilyn Monroe op 10 oktober, het is ver weg, maar goed. My Week with Merlin. Dat is gebaseerd op het feit dat in 1957 Merlin, die toen al een hele grote ster was, uitgenodigd werd door Sir Lawrence Olivier om in Engeland een film te komen maken, een beetje een sprookjesachtige film over een Oost-Europese prins die verliefd wordt op een revue-meisje. Een beetje banaal verhaal, maar in de jaren 50 kon dat nog. En Olivier zou zelf de rol van de prins spelen. Hij was toen al behoorlijk op leeftijd en zijn carrière zat in het slop. Hij ging deze film ook nog zelf regisseren. Wat heel moeilijk was omdat in die tijd als je zelf speelde kon je niet op video kijken. Dus hij moest ook gedeelte van de regie aan iemand anders overlaten. Het is een drama geworden. Merlin was uh, zeer onvoorspelbaar. Kwam niet opdagen, was ziek, had allerlei kuren. Maar als je er had en je kreeg de opname dan zag je iets fantastisch. En daar gaat die film eigenlijk over. De magie. Van Marilyn Monroe tegen het grote vakmanschap. Een hele oude stijl van Laurence Olivier. En dat botst enorm. Laurence Olivier wordt gespeeld door de moderne grote acteur... die op Olivier lijkt, Zelfde soort carrière heeft, Kenneth Brennan. En Michelle Williams is die... Merlon Monroe. Ze komt heel ver. Ik moet zeggen, ze is het niet helemaal natuurlijk. Maar ze komt heel ver. En het is een uiterst vermakelijke film. Kan ik nog vertellen dat dit soort films populair begint te worden. Omdat Hollywood ziet dat als je een bekend onderwerp hebt... dan hoef je niet zoveel reclame te maken. De volgende film die eraan gaat komen... is over Alfred Hitchcock. Die... Psycho maakte, de grote horrorfilm waar hij het meeste succes mee had van alle films. En uh, die film wordt momenteel gemaakt. En Andrew Garfield, de nieuwe acteur die nu Spider-Man 4 speelt, die speelt Anthony Perkins. En dat kan dus ook heel interessant zijn. We gaan nu even naar Merlin luisteren. Voordat je gaat vertellen wat, uh, wat we net gehoord hebben, uh, verbaas ik me elke keer toch weer over het gemak waarmee jij vertelt over al die films en die acteurs. Hoe is dat mogelijk dat je dat kan zonder dat je van een briefje afleest? Uh, ja die kennis zit in mijn hoofd omdat ik mijn hele leven met film ben bezig geweest ik heb lesgegeven over film op een kunstacademie ik heb natuurlijk de filmacademie gevolgd ik heb geschreven voor het NRC en het Parool en later voor Veronica Blad en nog een aantal tijdschriften ik heb een filmblad gehad uh, filmfan, ik heb voor Scoop geschreven ik heb voor de televisie films gemaakt over film ik heb veel filmsterren geïnterviewd het is een groot deel van mijn leven en wil je dat goed doen, dan moet je dat heel goed bestuderen. Je weet, ik heb ook dat hele grote fotoarchief. En ja, het fascineert me. Het blijft me fascineren. En ik, uh, ik heb leren praten natuurlijk, omdat ik voor een klas heb gestaan. De, de grootste doorbraak die ik had moeten meemaken was toen ik van de filmacademie kwam, toen werd ik met mijn eigen eindexamenfilm film naar Duitsland gestuurd, naar Mannheim en daar zat ik in een soort christelijke jury, ik kreeg honderd gulden mee, daar kon ik nog een beetje patat en braadworst verkopen een week lang en verder eten op het festival het was een zeer revolutionair festival de eerste vastbinders werden gedraaid en men was altijd kwaad over de films en ik werd gevraagd, ik zat daar met een, met een twee Duitse dominee en een meneer uit Engeland in de jury, en toen zeiden die domenis Nou, jij moet die prijzen maar uitreiken, dat waren alleen maar oorkondes. Want jij bent de gast en die man, die Engelsman, die spreekt geen Duits. Dus ik heb heel zorgvuldig een stukje opgeschreven, uit mijn kop geleerd. En ik zag hoe de andere juryleden van de katholieke jury, van de, de kritiek, die werden allemaal uitgefloten, bijna tomaten naar hun hoofd. Een zaal van 1500 mensen. En toen kwam ik, er stond nog een camera van de Afrikaanse televisie op me en ik heb in mijn beste Duits eerst gezegd dat we geen prijs konden geven voor het hoofdprogramma, nou, ik kreeg luid applaus en daarna heb ik toch nog een prijs aan vastbieden gegeven dat is uh, een soort vuurdoop die je niemand toewenst en vanaf dat moment is het allemaal makkelijk of je nou voor een klas staat of voor de radio of televisie uh, je moet alleen de kennis hebben en ik kan makkelijk praten en maar twaalf jaar voor een klas staan helpt enorm goed, ik hoop dat ik je vraag beantwoord ehm um, ik, uh, ik heb net La Piovra gedraaid van uh, Ennio Morricone. Ik wilde wat anders dan de gebruikelijke Once Upon a Time in the West of the Good, the Bad and the Ugly. Schitterende muziek uitgevoerd door Paul van der Linden Metropool Orkest met Toets Tielemans. Als solist. En uh, ja Toet Stielemans heeft ook wel voor films gewerkt. Hij heeft de muziek voor The Getaway gedaan van Sam Peckinpah. En dit is een prachtig nummer. Ik dacht het is tenminste iets anders. En het is toch Morricone die geloof ik inmiddels 200 films heeft gecomponeerd. Um, de volgende, Fred, wat is de volgende die we draaien? Dat is dat is iets spannendste van... van Star Wars, ja, dan kom ik op een film terecht die hier niet in zand voor draait en ik zit erover te denken misschien dat ik hem toch nog een keer in de filmclub doe, Prometheus Ridley Scott, wat een fantastisch regisseur is, denk maar aan uh, Gladiator en nog een paar films die heeft uh, ooit de eerste Alien film gemaakt, het was een grote verrassing, het was, een van, het was eigenlijk van de serie wel de beste film en hij is altijd gefrustreerd geweest over het feit dat sinds die tijd, en dat is toch 20 jaar geleden of 25 jaar geleden, dat de techniek verbeterd is. Dat je zoveel digitale trucs kan uithalen. En met James Cameron, die de tweede Alien film heeft gedaan, hebben ze om tafel zitten kletsen. Wat zouden we doen als we het nog een keer kunnen doen? Nou, daar is nu Prometheus uitgekomen, wat de voorloper is van Alien. Het is een uh, fantastische film, ook technisch gezien. Je moet er wat geduld voor hebben, want echt het eerste uur is uitleg en daarna krijg je de volle map met de Aliens. Uh, als eerbetoon aan en, uh, Prometheus heb ik uh, even muziek van Star Wars uitgekozen omdat Ridley Scott mij ooit vertelde toen ik hem interviewde voor mijn science fiction documentaire voor de VPRO, ik zag Star Wars en ik kon het niet geloven het was echt goed, en toen ben ik nog een keer gaan kijken en het was echt echt goed, dus dat was toch een beetje jaloezie, maar goed, hij heeft zijn eigen stempel op het genre gedrukt Star Wars was dus Star Wars een niet al te mooie bewerking zou te horen um, Franse film ik heb er nogal een paar in uh, september, oktober de, ik, de, ik programmeer altijd voor twee maanden uh, in het nieuwe seizoen en we gaan het achttiende seizoen in van de filmclub dus dat is heel aardig uh, de belangrijkste film die ik eigenlijk heb is er een die in Cannes heel goed gevallen is De Roei Ediot. Do van Jacques Audiard. Jacques Audiard is uh, een filmer die een een paar jaar geleden een hele heftige film over de gevangenis had Le Profeet. Die hebben we ook gedraaid over een Algerijnse jongen die door de mangel gaat in een gevangenis. Heel realistisch gefilmd. Hij is nu heeft hij een liefdesverhaal gemaakt over een jonge vrouw die uh, invalide raakt en iets met een sportman heeft. De jonge vrouw wordt gespeeld door op dit moment de meest uh, opvallende actrice in Frankrijk, Marion Cotillard. Er zijn twee opvallende jonge actrices. De ene is Audrey Toutou. Die dus Amélie heeft gedaan, maar die is nu ingehaald door Marion Cotillard vanwege haar rol als Piaf. En we gaan zo meteen een, een nummer van Edith Piaf draaien, een hommage aan Exodus. Marion Cotillard eh, maakt de ene film naar de ander. En dit is eh, waarschijnlijk een hele goede film, ik heb hem nog niet gezien, hij moet nog uitkomen. Um... Dus uh, tussen deze mensen. De andere Franse film is Le Prénom over het uh, zoeken van een naam voor een kind. Uh, die moet ook nog uitkomen. Ik heb hem nog niet gezien. En uh, dan is er ook nog Kom Un Chef. Dat is een film met Jean Renault, een acteur waar ik erg gek op ben, die een kok speelt, die concurrentie krijgt van een jong knaapje die ook kan koken, kan alleen maar goed zijn. En dan een film die ik wel heb gezien, die kostelijk is, Montpier Koosmaar, de ergste nachtmerrie. Dat gaat over een tuttige vrouw, gespeeld door de briljante actrice Isabelle Huppert, die een constructiewerker nodig heeft om iets aan haar huis te doen, een hele woeste wilde man, gespeeld door de Belgische komiek Bernard Poelvoorde, en die twee Mensen passen absoluut niet bij elkaar en natuurlijk wordt het een relatie. Dat is de nieuwe trend in film dat je mensen tegenover elkaar zet die van een verschillende orde zijn, zoals Kenneth Branagh en Michelle Williams, Olivier en Merlin, en hier Paul Vorderde de comiek met de grote actrice Isabelle Huppert. Erg aardige film op 31 oktober. We gaan naar. Heb jij voordat je begint met het volgende nummer nog iets te vertellen over de zakelijke punten van de filmclub, want je hebt nu de film, de inhoud van de film, maar wanneer kunnen mensen terecht... Uh... Nou, ze kunnen elke woensdagavond om half acht terecht. ze kunnen om zeven uur al koffie drinken. Die is gratis. De toegang is 7,5 euro. Het ligt allemaal lager dan in Haarlem. Waar ook fantastische films draaien. En de koffie die mogen ze gratis drinken. En de film die wordt door mij ingeleid. En dat is al 17 jaar lang om half acht. En uh, ja, sommige films duren anderhalf uur. Andere duren wat langer. En. Uh, ja, zo werkt dat. Geen lidmaatschap meer van nee, dat, de filmclub? Nee, dat hebben ze afgeschaft. Dat was te veel rompslomp. Hij was trouwens toch altijd al toegankelijk voor iedereen. Maar nou kan iedereen de gewone... We noemen het nog steeds de filmclub... omdat we andere films draaien. Ze zijn gewoon wat beter... Uh, qua niveau dan de pulpfilms... die het grote publiek zien. Het is gewoon wat elitairder. Maar mensen die van een goed boek houden... en van een goede film... die moeten naar die filmclub. Uh, ik ben altijd verbaasd... Ja, dat ligt ook een beetje aan het niveau van dit dorp dat er zo weinig mensen zijn. Ik heb er gemiddeld een stuk of veertig. Ik heb iets van honderd mensen die lid waren. En dat is nooit veranderd in de loop der jaren. Maar goed, die mensen die komen, die genieten enorm. Die vonden ook vreselijk dat we het op een gegeven moment moesten stopzetten, omdat het, de projectie was toen niet in orde. Nu het allemaal weer oké okay is, komen ze en genieten met volle teugen en praten met elkaar over de films. En het is hoge kwaliteit. Ik zorg ervoor dat het goede films zijn. Ik, uh, ik zie een aantal van de films van tevoren in Amsterdam, maar ja, ik kan ook niet alles zien. En ik zorg ervoor dat mensen, misschien is het hun film niet, maar het is wel kwaliteit. kids that hung around me through the week Seems to vanish like a gambler's lucky streak <laughs> When we out together, dancing cheek to cheek Oh, I'd love to climb to mountain Reach the highest peak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 I want my arms about you my arms about you will carry me through Yes Heaven. I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek When we out together Dancing cheek to cheek Take it, Ella, swing it Heaven, I'm in heaven And my heart beats so Dit waren Elfie Gerald en Louis Armstrong. Louis Armstrong heeft natuurlijk ook wel hier en daar in films opgetreden. Hij zat in The uh, Glenn Miller Story, hij zat in High Society en hij kwam ongeveer 10 seconden voor in Hello Dolly. Uh, hij had het nummer Hello Dolly nogal beroemd gemaakt uit de musical en de producenten vonden absoluut dat hij in de film moest. Maar Streisand zag het niet zo zitten, want hij had nogal veel te vertellen. Maar ze hebben het doorgeduwd en daarom moet ze toch nog even heel kort, bij, tijdens een groot feest, moet ze Hello Dolly zingen met uh, Louis Armstrong. Het was een prachtige man en er zou een film over hem komen, Forrest Whitaker, die een paar jaar geleden zo fantastisch Idi Amin portretteerde, die zou een film maken over Louis Armstrong. Hij zou zelf de hoofdrol spelen, maar ik hoorde er niets meer van. Dus dat is erg jammer. Hij heeft natuurlijk een tijdje geleden heeft hij, uh, Charlie Parker gespeeld. Dat was zijn eerste grote rol onder Clint Eastwood. Dus dit zou ook heel interessant zijn. Laten we hopen dat het ooit nog komt. De film uh, die daarvoor zat was Exodus. Gezongen door, uh, uh, door Edith Piaf. Exodus heb ik speciale herinneringen aan. Uh, hij ging... Ergens in 1960, 61 in première. Ik zat op school. En ik was 15, 16 jaar. En mijn vader, die zo'n beetje lid was van alle Joodse organisaties. Daar gaf ik geld aan. Kreeg een uitnodiging van de vrouwenorganisatie, de Wietzo. En we konden naar de première van Exodus. Als we een kaartje kochten. In Tuschinski in Amsterdam. Nou, ik was nooit bij een première geweest. Dus ik heb een kaartje gekocht. Ben naar Amsterdam gegaan. En ja hoor, de zaal vol met Joodse mensen. Maar geen enkele filmacteur. Die waren gewoon niet gekomen die vonden Nederland niet belangrijk en de film zat vol met grote sterren en wel was Beatrix er en uh, ik heb met grote ogen naar die film zitten kijken ik vond hem fantastisch het was een prachtig uh, meesterwerk uh, uh, vol vaart, het was een drie uur spektakel en het officiële uh, het echte verhaal was wel een beetje geweld aangedaan, maar niemand maalde daarom, prachtige promotiefilm voor Israël, maar erg lang waarop de komiek moordzaal ooit tegen Premingen zijn, Otto Please, let my people go. Die vond het allemaal veel te lang. Maar de film staat nog als een huis en ik heb een mooie avond gehad. Ik vond het geweldig om bij een filmpremiere te zijn. Ik heb daarna alle filmacteurs een brief gestuurd via de Screen Actors Guild. En alle brieven kwamen ongeopend terug, want de Actors Guild ging niet over die acteurs. Dus ze kwamen allemaal terug. Allemaal voor niks. Maar goed. Wat gaan we nu draaien, Frit? Thank you.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 Het eerste nummer wat we draaiden was Diamonds Are Forever... een bekende James Bond film... waar ik nog een week bij geweest ben... in de Londense Pinewood Studios... omdat ik de die de boeven speelden leren kennen in Amsterdam, en die nodigde me uit ik heb een week op de set gebivarkeerd het was heel spannend want een bondfilm, daar worden een paar shots per dag gedraaid, is allemaal heel duur en de spanning is heel groot ik heb het voor mezelf een beetje verpest, want ik liep de ene foto naar de andere te maken en op een gegeven moment zat Sean Connery in een stoel zijn geld te tellen dat was eigenlijk een groot geheim want officieel kreeg Sean Connery, eh, kreeg Sean Connery een miljoen salaris en dat gaf hij gul weg aan zijn kinderfonds in Schotland maar intussen kreeg hij een soort uh, dagvergoeding dat noemen ze funny money een grote stapel bankbiljetten en ik had de brutaliteit om uh, daar foto's van te maken en toen zeiden ze dat die okker ze maar eens even van de set moest verdwijnen maar goed, ik had een heleboel gezien en ik heb zo'n honderd foto's gemaakt het was heel spannend de film daarna was Love Me or Leave Me gezongen door Doris Day, geweldige zangeres, alleen in mijn jeugd en waren veel mensen die dachten, ja, dat, wat is dat nou met die Doris Day, T for Two, By the Light of the Silvery Moon en Pillow Talk. Het was allemaal een beetje slap werk. Maar het vakmanschap van Doris Day, want ik heb een tijdje geleden, heb ik de DVD, uh, uh, hoe heette dat ding, die film? Nou, ik weet niet, met Frank Sinatra, Young at Heart gekocht en gezien met mijn vrouw, die nog nooit Frank Sinatra had zien spelen. Want die komt uit Rusland. En dat was toch wel heel aardig, vooral die twee, Sinatra en Doris Day. Ze heeft een aantal films gemaakt die wel goed zijn. En ze kan ongelooflijk zingen. Ze is 86 jaar geloof ik nu. Uh, en er is onlangs een, DVD, een uh, cd van haar uitgekomen. Van nummers die ze ergens uit een opslagplaats hebben gehaald. Ik heb hem nergens zien liggen. Maar ik hoop dat hij nog boven water komt. Dus er is een nieuwe Doris Day cd. In ieder geval, dit was over uh, een film... Uh, waarin ze uh, een Ruth Etting speelde, een zangeres die een relatie had met een gangster, Marty Snyder. En die werd de Gimp genoemd en werd gespeeld door James Cagney. Dus die combinatie van Doris Day en James Cagney was al ongelooflijk. Het was een hele serieuze film. En Love Me or Leave Me is, het, is de titelsong die ze moet zingen om ook van die man af te komen. En dat lukte er ook, in werkelijkheid ook. En uh, ja, ik vind dat toch grote klasse Doris Day. Ja, we hebben nu op de draaitafel liggen Nora Jones en nummer until the end. You got a famous last name, but you're not to blame. Well, oh baby, I see you for who you are. one time apple queen. Ja.